Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Medewerkers van Schiphol willen dat de boel snel verandert. Ze hebben een brief met eisen gestuurd naar de luchthaven. Meer geld, minimaal 10 dagen aan één vakantie in de zomer... en meer opleidingsmogelijkheden. Afgelopen week was het chaos op het vliegveld. En dat dreigt ook deze zomer te gebeuren, zegt economieverslaggever Nick Wouters. Het was uh, gewoon heel erg druk. En ook voor de werknemers was het heel erg druk. En FNV zegt, we hebben hier al vaker voor gewaarschuwd. Er moet gewoon geld bij, zodat je het werk ook aantrekkelijk maakt. Maar ook voor de mensen die dan nu werken, zodat dat die blijven werken. Want de bond zegt, we krijgen allerlei signalen van mensen die zeggen... we gaan nu maar onze baan opzeggen, want we kunnen ergens anders ook terecht. Dus ze hebben wel een uh, behoorlijk drukmiddel bij deze gesprekken. En vakbond FNV en Schiphol gaan later vandaag verder met elkaar in gesprek. Als het aan de EU ligt, komt er over een half jaar geen druppel Russische olie meer deze kant op. De baas van de Europese Commissie heeft vanochtend een nieuw pakket met strafmaatregelen voorgesteld. We will propose to ban all Russian oil from Europe. This will be This will be a complete import ban on all Russian oil Seaborn and pipeline. Ja, dat is niet het enige. Er komt ook een lijst van belangrijke militairen die oorlogsmisdaden hebben begaan in Oekraïne. Pak eens klaar. Pak hem aan. Het is vandaag een soort heel Holland bakt voor vier topbakkers. Zij doen het meesterexamen en proberen de titel van meester pâtissier of meester boulanger te behalen... Op het bakmenu van vandaag staat het volgende. We moeten denken aan de brood, uh, vianasserie, dus dat zijn de, dus de croissants, cetera. Uh, gevuld en ongevuld. En voor de patissiers uh, zijn het onder andere desserttaarten, ijstaarten, bonbons en gebakjes. Uh, ze krijgen alleen wel beide ook een mystery box. En dat is eigenlijk om een, uh, uit een soort ja, de comfortzone te trekken. En die gaan ze straks uh, uitvoeren. Ja, de meestertitel is het hoogste wat er is in de bakkerijbranche. Maar negen mensen hebben hem. En maar één iemand heeft ze allebei... En dat is jurylid Robert van Bekhoven. Het weer nog. Op veel plekken is het behoorlijk zonnig. Later vandaag ontstaan er wel stapelwolken... maar het blijft overal droog bij 13 tot 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De enige file van dit moment staat nog op de A1 vanuit Amsterdam... tussen Blarikum en de Afrit Soest. 4 Vier kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht.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 Down and around, Papa Chico. Move your eyes, girls. Go eating the ice, Papa Chico. Sing this song, all the people. Alle seizoenen. Onthoen. Dimitri van Toren was een van de weinige artiesten in Nederland die zo'n 50 jaar in de schijnwerpers heeft gestaan. Mede dankzij het fraaie hey, kom aan, hey, blijf niet staan en loop maar achterna door de straat over het plein met je tingeltamboerijn, met je hand vol geld en je Hercules held je haren in de wind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 Ga mee, over land en zee, naar de straat waar ik woon, alle die en schoon. Naar mijn huis, naar mijn tuin, naar mijn toppen rood en brein. Naar mijn achterbalkon, daar ligt ze in de zon.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 met een muziek op de markt en een grote speeltuin over de vogels in het park. Die dan.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 En je hoort na al die jaren wie niet de weg is, is gezien. Didi didi didi didi didi didi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 Vieren vleugels men heeft kort geknipt Hun gezang is haast verstomd.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 In het verre licht, samen in het blauwe licht Een eventje zweven door de eeuwigheid Ja, laten we dansen in het sterrenlicht Samen in het blauwe licht Een eventje zweven door de eeuwigheid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 Ja, laten we dansen in het sterrenlicht, samen in dat blauwe licht. Een beetje zweven door de eeuwigheid. Een eventjes zweven door de eeuwigheid. Een eventjes zweven. Door de eeuwigheid. Een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 Play. Sweet week's news. is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 to no. find what flat top joint. Nu nog Kishozo en Misery. Wat een afwisseling.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 haven't been drinking but it feels pretty good just the same world. were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 To the water, untie, untie all the cables and rope. Step, step onto on the, the astro turn, get, get yourself a koozie. Let's, Let's go. go. I hear your voice But it's raining all over the world, neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night, a distant morning of the train.